Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegen en restaurants beginnen nog een rechtszaak tegen de overheid. De branchevereniging was al een zaak gestart omdat ze weer open willen. Nu komt er nog een kort geding omdat de financiële steun voor ondernemers later komt. Ondertussen zegt een kwart van de horecaondernemers volgende week hun terras weer open te doen. Want ze zijn het zat. We hebben ook steeds gehoord dat besmetting in de buitenlucht nauwelijks plaatsvindt. Ja, Dan staat er wel een beetje te kijken van... Hmm. Mensen vermaken zich allemaal op het gras... En achter hier is het terras helemaal leeg. En dat doet, ja, dat doet wel pijn. Het ministerie vindt dat burgemeesters wel moeten ingrijpen als ze zien dat de terrassen open zijn. Er waren ook veel besmettingen vandaag. Het RIVM meldt meer dan 5000 positieve tests. In Kant, een dorpje in Brabant, is bij een hoveniersbedrijf een drugslab ontdekt. Het gaat mogelijk om een crystal meth lab. Agenten hebben drie mensen opgepakt. Op Schiphol zijn twee mannen uit Noorwegen opgepakt die in het vliegtuig vanuit Milaan zorgden voor overlast. De mannen hoorden bij een groep die was aangesproken door vliegtuigpersoneel. Onder meer omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden. En het Vondelpark is vandaag opnieuw op slot gegaan. Net als gisteren was het er... Te druk met mensen die met het mooie weer niet langer thuis wilden blijven. Uiteindelijk mochten bezoekers het park alleen nog uit en niet meer in, merkte onze verslaggever. U wilde nog even naar binnen mevrouw? Ja, gaan we gaan een wandelingetje maken. Ja, nee. <laughs> Dat gaat nee, u loopt tegen twee hekken en een bord: "Vondelpark dicht. En deze mevrouw is niet de enige, ook veel jongere Engelse toerist, it's closed. Ja, het weer dan nog. Het is bewolkt, vooral in het zuiden en oosten valt er wat regen. Morgen droog, veel zon. En een gaatje of 10. tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen knopen de Eemnes en Blaakum. Het rijdt langzaam over drie kilometer. Dat komt door de auto met pech. De reishok is dicht. De vertraging is vijf à tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort...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 wants to be in the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 Ik heb er ja. zin in. Ja, dat, uh, dat uh, wil ik best geloven. Uh, nou ja, de cruise, hè? dat is uh, toch wel een uh, verhaal apart, heb ik begrepen. Ja, dat ze nu weer meedoen met die Waterland Popprijs... uit al die dammetjes, Monnikendam, volendam Ilpendam. Al, ja...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 Dan Laniek met hand in hand. Hand in hand, ja. Hand het, in het, hand. ja we dat moeten niet geldig. denken dat we in, het, uh, in de Kuip terecht zijn gekomen. Zo is het natuurlijk ook Ja, hopelijk ook niet. wel hand in hand op anderhalve meter. Ja, dat is een beetje lastig lijkt mij. Ja, maar wel belangrijk lijkt me. Ja. Uh, uh, dan hebben we het uh, natuurlijk nog steeds over die, uh, over die maatregelen die, uh, die er nog gelden. Helaas uh, wel. Ja, uh, ik, ik, ik, ik kijk naar jou. Want jij bent een van de jongere garden uh, in, het, uh, in het land. Hoe ja. uh, verwerken jullie dat? Nou...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 En daar gaan we nu naar luisteren. Dat nummer dat heet The Rain!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 day go for a The siren lights the door the end of day a My daughter calling 911 A perfect day Her deadly sweet goodbye Her mother whispers her The sweetest lullaby It took her bed to sit down tight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 ja, en we hebben een interview de ja. eerste van de avond ja. met uh, directeur van Patro, maar sinds kort ook bestuurslid van bevrijdingspop Jolanda Bijer Jolanda. Hallo. Jolanda. Ja, ik ben er. Ja, Hi. ik ben er. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> uh, nou, de, de introductie is gedaan, doe jip.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 Ja, dat is best lastig. Het zijn heel veel vrijwilligers. Ja. Heel veel vrijwilligers, ja. Uh, over uh, vrijwilligerswerk uh, gesproken. Kijk, uh, hier in Zantwoord uh, weten we niet anders uh, met uh, nee. vrijwilligers. Hè? Uh, maar uh, wat, wat doet dat met jou als persoon als je die vrijwilligers daar ook op een gegeven moment. daar zo rond ziet lopen? Of in dit geval.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 It off for so long, yeah. I went trying to work it off for so long, yeah. The feelings never went away so hard. Thank you Ik heb ook hopeloos lopen zoeken. Heb jij dat ook gedaan eigenlijk? Ja, ja dat doe ik altijd. Het is, het is niet te vinden eerlijk gezegd. Nee, nee. Ik, weet, ik weet ook niet hoe ik erop kan. Nee, uh, als we het, uh, nu toch de directeur van Patronaat aan de telefoon hebben... is dit uh, iemand die je misschien uh, graag binnen de, uh, de poorten van het Patronaat zou willen hebben? Nou, uh, lekker hoor, Blonkert. En ja. dus, uh, Haarlem is ook altijd goed. We zijn nu voornamelijk met Haarlemse bint bezig. Want uh, er is weinig aan... Uh, Buitenlandse bent, <lacht> dus Nederland en Haarlemse, en dat hoeft ook niet wat te reizen, dus dat is mooi. Ja. Maar uh, Lisa programmeert bij ons, dat doe ik niet. Oké, okay, dus uh, je gaat je er niet uh, mee uh, bemoeien in, in dat opzicht? Nou, dat, dat klinkt weer zo naar. <lacht> <lacht> ja. Ik ja. kan het ik hinten he? ze, ik, aan ik de, ze zeker wel met de Ja precies, laat ik net zeggen. Phil T was het hè? Ja.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 Eigenlijk mag ik het ook nog niet vertellen, want volgens mij gaat er vandaag morgen eigenlijk een persbericht uit. Oh, dan maar niet verklappen. Artist in Residence, Dus nu heb ik alweer wat verklapt. Ah, dat geeft toch niet. Dan krijg ik weer op het laag. Je hebt wat weggegeven. Aan de ene kant is dat ook niet erg. denk ik. Het maakt alleen maar aan nokkelijk, toch? Ja, daarom. Ik vind het ook wel belangrijk dat mensen weten dat we gewoon echt nog wel bezig zijn om artiesten podium te geven, want dat is natuurlijk waar we voor zijn.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 Dat klinkt al heel gezellig. Ja. Ja. ja, ik hoor het al. Je hebt, jij wel eigenlijk gewoon langskomen. Maar ja, ja ik, ik mis het patronaat zo erg. <laughs> oh, wat fijn. <laughs> ja. uh, kijk, Marcus en ik... Uh, wij komen dan met die Robbe Akda... wordt dan wel eens een keer om de hoek kijken. Maar dat, dat is toch ook wel een klein beetje een gemis, hoor. De, de nou. reuring en, en de dynamiek. Uh, die je dan hebt in, de, in dat opzicht. Ja, dus... ja, maar dan noem je ook dat hier het antwoord wordt. Ja, daar hebben we de finale nog niet van gehad. Nee, dat vind ik ook het meest, het meest bizarre van het hele verhaal eigenlijk ook. Uh, we, we, ik bedoel, wij, wij lopen uh, 2019-2020... en uh, rond die jaarwisseling werd er een beetje gesproken. Wat wij dan uh, op de dinsdagmorgen noemen, noemen wij dat de buikgriep. Maar uh, het is natuurlijk het zeewoord woord uh, waar we het over hebben. Uh, maar goed, uh, dan, dan, dan, dan weet je dat. Je, je denkt, nou, dat gaat wel... Uh, de,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 Ja, misschien willen we dat tegen die tijd helemaal niet meer. Ik jij. We vonden het hartstikke leuk om je in de uitzending te hebben gehad, Jolanda. Ja, zeker. gelijk? hartstikke leuk. En als ik straks het hele programma van de Vrijdenspop weet, dan kom ik zeker nog een, keer een keertje terug.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 The dissociated the schizophrenic. And once I came to the war, and he was always excited and called to me, took me by the lap of my coat and led me to the window. And said, look, now, now, now you see. Look up at the sun and see how it moves. The colors of the sun. And uh, you know, that's the origin of the wind. of the wind look up at the sun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 Live my life again Stop doing all those other things I didn't dare do way back when